Wat is er van terecht gekomen van de jongens van Beleer die Ajax versloegen met dubbele cijfers, onverslaanbaar als ze waren, onverslaanbaar als ze waren met Hanlo op doel, die soms één arm op zijn rug liet binden en nog niet te passeren was, onverslaanbaar als ze waren met de gedrukte polet en altijd loerend op de counter, Rodenko. Onverslaanbaar als ze waren met Loetje Bert de Keizer op het middenveld Waar je je ballen in kon leveren Wat is er van gekomen Van de jongens van Waleer Die Ajax versloegen met dubbele cijfers Onverslaanbaar als ze waren Onverslaanbaar met kampert als hangende spits En kouwenaar die de gaten trok voor de makkelijk scorende Andreas En de kopsterke Klaus die van Brugge kwam Onverslaanbaar met Lodijzen die vanwege de netten Nooit op volle kracht mocht schieten De onavolgbare Vinkenoog en Elburg de tweebenige Die vaak niet eens de moeite nam om zijn jasje uit te trekken Wat is er van terecht gekomen van de toekomst en de droom, van het talent en de belofte, van de jongens van Baleer, die alles wonnen zoals ze wilden, en Ajax versloegen met dubbele cijfers, alsof het korfbal was.